Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De waterschappen kunnen de wateroverlast tot nu toe goed aan. Het Hogeheemraadschap van Rijnland maakt zich wel zorgen... over de buien die er nog aankomen. Op zo'n twintig plaatsen zijn extra pompen neergezet... om het water af te voeren naar de rivier De Gouwen. Onder meer in de plaats Boskoop staat het water zorgelijk hoog. Bij de Twentse grensplaats De Lutte brak vanavond een kleine dijk door... waardoor tunnels blank kwamen te staan. De politie sloot daarop een deel van de A1 in beide richtingen af... Na ruim een uur werd de snelweg weer gedeeltelijk opengesteld. Even later werd de A1 toch weer afgesloten, onder meer om het doorgebroken dijkje te kunnen herstellen. Een lid van de Baschische terreurbeweging ETA heeft in België politiek asiel gevraagd. Hij werd zaterdag in Oostende gearresteerd omdat er een Europees arrestatiebevel tegen hem uitstond. De man wil asiel omdat hij bang is dat zijn mensenrechten in Spanje worden geschonden. Hij is een van de meest gezochte ETA-leden... en hij wordt verdacht van het transport van explosieven van de ETA. Nederland handelt in strijd met het VN-verdrag voor de burgerrechten... door in kleine strafzaken geregeld hoge beroep te weigeren. Dat zegt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. Het comité deed uitspraak na een klacht van een demonstrant... die geen beroep kon aantekenen tegen een boete van 200 euro. Het gerechtshof oordeelde dat een hoge beroep... niet in het belang was van een goede rechtsgang... Volgens het VN-comité is dat een rechtstreekse schending van het VN-verdrag voor de burgerrechten. In Nederland kan voor een boete onder de 100 euro geen beroep worden aangetekend. Tot 500 euro moet een hogere rechter beoordelen of er een kans is dat een hoger beroep succes heeft. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders verloren weliswaar in Kazachstan met 2-1 van oktober. Maar omdat ze thuis met 2-0 hadden gewonnen, gaan ze toch door. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten: stevige regen en onweersbuien. Ook morgenochtend regen, smiddags droger. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het en was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, Come Zo, dat is even lekker binnenkomen. Eerst hoor je Electric Six met I want to get to a Eba. Die ja. overigens over een tijdje in de Tivoli in Utrecht staan. Oftewel, om precies te zijn, moet ik me even zeggen. 26 augustus. Dat is al volgende week. Aankomende donderdag. Of is dat van. Dat is vandaag. Ze staan vandaag. Ja, het is vandaag 26 augustus. Nee. Met oh, de ja, start Sorry, ik zat helemaal verkeerd te kijken. Ja. Wat is de start voorkoop? Het is... start voor verkoper. Ja, dus en, ja, ja. en wanneer gaan ze nou echt spelen? Vermeld de historie dat nog? Dat staat helemaal niet op de site. Oh. Rauw. Dat staat wat is dat nieuw. nou? Nou ja goed, maak anyway, En de tweede was natuurlijk de grote legendes uit Haarlem. Ja, Imperial nou, met de tyrant. De bollenstreek moet ik eigenlijk erbij zeggen. Want ze komen uit de buurt van Oegsgeest en uh, Leiden. Daar komen ze vandaan. Wie, uh, bijzonder kan ik er ook nog even wat over vertellen. Want uh, Daniel die is uh, even tijdelijk weg. Die is op vakantie. En wat is nou het geval? Björn, de bassist neemt de zangpartijen van Daniel over. Nou, ik weet niet of de jury dat nou zo leuk zal vinden... als de heren in de halve finales van de Grote Prijs van Nederland... in Speakers Café in Delft uh, spelen. Dat is 23 september. Voor de mensen die dat nog uh, leuk vinden... bij Ethereal kun je de kaartjes voor 5 euro kopen. Ja, maar dan moet je wel heel erg snel wezen. Dat is alles wat ik over Ethereal kan melden. En Electric Six speelt 30 november 2010 in de Tivoli in Utrecht. En hier is een goeie jongens, Old School Trash Metal, 12 december in, het, uh, in de Melkweg, Creator, met Hordes of Chaos! Dat waren ze dan, de mannen van Contact Een Breathing Sand. Ja, dus we hebben ze hier ook? we hebben ze hier ooit in de studio gehad. Tenminste niet dat ze hier live speelden, want dan had de hele straat er gelijk ook meteen van kunnen genieten. Nee, ze hebben het toen even gehad over wat ze nou brengen en... Ja, uh, een aantal van deze jongens, die, uh, twee van hen, die zijn uh, eigenlijk voortgekomen uit Real. Uh, dat was uh, zo'n zo mengelmoes van uh, industrial en dit uh, corporate metal zoals ze dat hebben De band bestaat uit Joram Bronwasser, nou die hebben we gehoord. En dan Peter Degen, dat is uh, de bassist. En Tijn Scholzen, dat is de drummer. En de gitarist, en die komt uit Zandvoort, dat is Fred Lont. En dan heb ik ze allemaal genoemd. En als je ze ooit nog eens een keer wil zien, nou, uh, ik zou zeggen: 25 september, dan komen ze naar Hoorn. Dan gaan ze spelen in Manifesto. Debsell en Hackerflossen. Dat, uh, dat, dat is zo'n beetje de benaming van dat hele verhaal. En dan komt er op 2 oktober ook nog iets in Je Reewijk: Lucent de Goju Fest. Daar uh, zullen ze ook uh, een, uh, een steentje aan bijdragen. En dan op 16 oktober bij GC Solution in Hillegom. Leuk. Ze stonden dit weekend ook weer op Lowlands. Nou weer. Ze zijn al lange tijd niet bij elkaar geweest omdat ik hier een side project heb. Ik heb natuurlijk ook Queens of the Stone Age. Die ah, nu op de achtergrond hoort. Ah, I think I lost my headache. Speelde ze live? Ontzettend gaaf. Goeie stoner van de bovenste plank. Geniet hier bij Alternative FM van Queens. Het blijft toch een bijzondere band, het Queens of the Stone Age. Ze zijn weer begonnen met een nieuwe album, wat vuurwerk gaat opleveren, volgens Josje En dat mag wel eens een keer naar al die side project die ze hebben gehad. Alas my hair, hey. Queens of the Stone Age, hier op Alternative FM. En we gaan weer terug naar Regio Jaap, met ah, zijn ik? leuke bandjes uit de regio. Uh, regio Want hij Jaap. heeft me een paar zedetjes meegenomen, dat wil je niet geloven. Is dat zo? Ja. Moet je horen? Uh, nou, wat heb je dan? Dat is nog? even pakken hoor. Nou, je moet je horen, alleen maar cd's. Ik heb hier nu een stuk of twintig. Uh, dat is genoeg. In hier ieder geval. nog een stuk of dertig. Echt <laughs> ja. veel cd'tjes. Ja, ik, uh, ik heb wel uh, ik heb last van een beetje een spaarvoerde uh, of wat dan ook. Maar goed, dat maakt niet uit. Marry uh, with wat... a little, lamb. is dat wat? Nee, dat is Mary Had A Little Band. Dat is, oh. uh, dat is een beetje singer-songwriter-achtig. Maar als je, ja, het is, dat, is, dat is totaal iets anders wat, uh, wat we hier aan het draaien zijn. Maar als in een beetje een soort instrumental break... kan hij natuurlijk geen kwaad. Nou, een palalaka zeker. Dat ja, zijn dat uh, jongens die in de finale hebben gestaan. Jemig, ik ben even uitademen. Al die cd's uh, doorzoeken. Zo ah. Zoek er maar, zoeken maar gewoon één uit. Dat, uh, het maakt mij niet uit. Het is, uh, uh, je mag uh, geheel uh, zelf uh, uitzoeken... Uh, wie, uh, welk nummer jij van de gebroeders van Vliet en aanhang mag uh, gaan draaien. Dus, uh, trouwens, over, over, een over, over Simon van Vliet uh, gesproken. Die, uh, die schijnt hier uh, ooit nog eens een keer aan de bak uh, te zijn geweest. Uh, Deze klinkt een beetje te groot. Ja. Die uh, schijnt hier aan de bak uh, geweest te zijn bij uh, een café aan het Kerkplein. Wist je niet, hè? dan heeft hij gewoon gewerkt. Dat hoor je wel weer, hè van Jaap. ja. Oh, goed. Zal ik deze doen, ja? Ah, lijkt me goed uh, plan. Ik weet niet welk nummer het is, maar hij is wel heel erg uh, strak om naar te luisteren. Nou, dan hoor je je palalalaka. Slecht nieuws voor de fans van Wave Zero. Die hoorde je aan de achtergrond Realize. De drummer Koen is eruit gestapt. Het is zo. Het is helaas zo. En uh, 2 oktober is hun laatste concert wat zij gegeven samen met Koen. Maar ze hebben wel een nieuwe drummer gevonden. Dus ze gaan gewoon door. Daarvoor hoorde je Palalaka. En de twee overeenkomsten tussen deze twee bandjes was er op Acto Awards. Je kan je weer inschrijven. Je kan je weer inschrijven. Dat kan tot 2 oktober. Tot dezelfde datum wanneer uh, um, ja, wanneer. Wave Zero dus een uh, uh, nou, laatste concert met Koem gaat doen. Wat moet je doen? Uh, www.patronaat.nl Kan je de inschrijfformulier downloaden. Daar moet je uh, een formuliertje invullen. Je moet een ondergetekende inschrijfformulier. Dat moet wel heel ondergetekend. Dus dat je het echt bent. En daarnaast minimaal 2 tot 3 mp3'tjes van je eigen nummers... Opsturen naar raa.patronaat.nl. En dan inschrijving erbij. En dan komt allemaal goed. Dan word je uitgekozen. En dan uh, um, uh, word je doorzocht. En mocht jij dat bentje zijn. Die hier in de forums van Acta komt. kom komen je, kom je, ons je tegen. zeker ons tegen. Gaan we je pluggen. Gaan we je draaien. Heb je sowieso airtime. Ja. En het feit dat we dus uh, gewoon uh, proberen. Het uh, spul dan mee te nemen. Van, uh, uh, van onze vrienden van het patronaat. Overigens. Elke avond zal, uh, elke erop Agda, uh, voorrondeavond, zal aan elkaar gepraat worden door onze onverprezen de heer P.P. Fischer. Inderdaad, die. Uh, terug naar de jaren negentig. Sorry, sorry, uh, sorry, uh, sorry Jaap. Even een applaus met terugwerkende kracht. Oh. Ja, ik eh, bedoel, het is een, een Haarlemse pop die P.P. Uh, Fischer. Maar hij staat daar dan toch wel elke, uh, elke avond van, uh, van, de, van de Rob Agda... waard. Staat hij daar, daar uh, deze vrije tijd uh, weg te geven? Dit is uh, Amerikaanse alternatieve rock. Uit 96. De distance van. maneuver and muscle for rank. Fuel <middels> burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man, still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, some. an alternative. Look at Nothing for his soul. zitten genieten hoor hier man ah. het was een uh, verademing uh, op die uh, tweede voorronde van uh, december en toen speelde zij in het patronaat ze waren al winnaars van de Winston Popprijs in Amsterdam toen. En wat ik ook zo leuk vond was de aankondiging van PPF. Toen gingen allerlei mensen af. Menno Timmermans werd toen genoemd. En die omschreef dit als volgt. Heb ik dus niet verzonnen. Dit heeft Menno Timmermans gezegd. hè? Harry, zei hij toen. Nou, <lacht> toen moesten ze dus spelen die jongens. Zo was dat dus in december 2009 toen stonden ze daar... En ja, uh, ze kwamen er als... Dacht ik, als runner-up kwamen ze eruit uit die tweede voorronde. We worden gefotografeerd. Nou, leuk. Dankjewel. We staan, uh, we staan erop. <laughs> er staat de dame te fotograferen. En die... Uh, nou, <laughs> goed, we worden gewoon geflitst. We hebben weer fans, dames en heren. <laughs> ja, dat, dat zei Elrod, uh, de animagers, uh, op die avond dat hij was ook uh, bij ons. Maar goed, uh, wat ik zo leuk vond... Eerst dus dat, uh, dat ze dus uh, erg overtuigend uh, bezig waren op die avond in december. Ze uh, kwamen als runner-up, kwamen ze eruit. En toen moesten ze dus ook als runner-up verschijnen in uh, de laatste voorronde. Maar toen lieten ze het afweten. Toen werden ze gewoon uh, regelmatig gedisqualificeerd. Jammer voor klopje popje. Maar uh, er schijnen wat mensen te zeggen die ze toch een gouden toekomst voorspeld. Ge geldt ook zeker voor de dame die we nu hebben kla klaarstaan. Tenminste, de het, het, het versie wat ze hier hebben gedaan, nee, nee, of via de, de, de computer. <laughs> Daar was jij ook bij me dan, want toen heeft ze hier op een gitaar gespeeld. En eigenlijk zei jij toen ze hier voor de eerste keer was, zei is gewoon de de vrouwelijke variant van Damien Rice. Ja, ja dat vind ik wel nou, ja, ja dat, vind, dat vind ik eigenlijk ook wel en, en zeker uh, als je dan nog eens een keer verder gaat uh, zijn er ook nog mensen die gaan ook nog vergelijken met Joni Mitchell ik heb het over all these feelings hier is Fabiana Tammers, hier opgenomen bij ZFM Zandvoort in het programma Alternative FM van ongeveer een week of drie vier terug From a sad man tone. Dit op? Weet je waar dit op lijkt? Dit lijkt op dit. Dit is geweldig. We worden net vol met de Sadman stang. Je hoort nu Johnny Cash. Je hoort hem, hè? En nou het begin van Volbeat. Uh, en dan bedoel ik niet dit stukje, maar even een stukje verderop. Even, even een stukje doorspoelen. Guitar mode. Dat was dus, ah, um. dat was die dus, Johnny Cash. Hetzelfde melodietje, nee, of niet? Nou, ja, dat zat er zeker in. Maar dan hebben ze ook wel iets van Johnny Cash over uh, gepikt. Ja, ze zingen um, ook wel een nummer die helemaal gek is van Johnny Cash. Dus, even uh. wat anders. Uh, de IJmond Popprijs is uh, eerder dit jaar ook al uh, afgewerkt. En één van de winnaars, of beter gezegd de winnaar van... Uh, van uh, ik zat bijna voor aan. IJmond Popprijs is deze band geworden. Hier is Against All Odds. Gensal arts. Ja, ze, ze hebben geloof ik ook op bevrijdingspop uh, gestaan. Nee, uh, Bekenstein. Bekenstein pop. Bekestein ook. Ja, nou ja, goed. In ieder geval daar hebben ze zeker gestaan. Ja, Bekenstein, Ik haal het uh, twee dingen door elkaar, maar ze, uh, dat, daar mochten ze ook staan, omdat ze die Pop popprijs hebben gewonnen. Dat was de reden dus. Normaal, ja, ja. Dat natuurlijk. je erachter komt. Wat uh, Ethereal gedaan heeft bij bevrijdingspop, mocht uh, Against the Odds uh, bij Bekestein pop doen. Zo Zal ik dat. jou trouwens ja. nog wat vaags vertellen? Vaags. Ja, Lowlands heb je, dan heb je Pukkelpop in België. Ja. Groot. Ja. En daar is dus een, een bandje gespeeld, O.A. Oh, La Swimming Pool. Ja, heb ik gelezen. En die gast heeft op <laughs> iemand gesprongen, ja. op een meisje in het publiek. Ja. En dan was hij zo, ze hoor, zijn de geruchten, ja. dan was hij zo helemaal traumatisch. Maar dan moet je al wat hebben hoor. die ja. zijn is naar een artiest op de parkeerplaats gelopen, is in de hoogste mast geklommen en... Naar beneden gesprongen. Ja. Dood. Dood. Ja, dat heb ik, uh, heb ik, me, heb ik gelezen. Ja, What the fuck? Ja, ik begrijp hier ook helemaal niks van. Maar goed... Uh... Op een festival. Ja. Nou ja. Na een band.